Het weer, het is helder en een graad of 9. Overdag zonnig en 21 tot 26 graden. Laten we vandaag in het zuiden kans op een bui. Morgen zonnig, droog en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN 4-7. Hij is een Nederlandse televisiepresentator en fotomodel. Boomsma werd geboren als tweede zoon in een Domineesgezin gezin op Marken. Hierna woonde hij onder andere in Leersum, Stiens en Apeldoorn... en als basketballende student Psychologie en Communicatie in de Verenigde Staten. <lacht> ja, Sarayda, dat is hem wat hè, die Arie Boomsma. Ja, ken jij hem een beetje, Arie? Nee, ik, uh, ik um, heb hem nooit ontmoet. ontmoet. Ik heb toevallig wel mailcontact met hem. Hmm. Want ik wil hem heel graag interviewen voor, uh, voor de schrijvende pers. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, dus dat, ik hoop we moeten een afspraak maken. Maar uh, ik ga hem dus ontmoeten alsjeblieft ja. als zo snel. Ik vind het altijd wel een wonderlijk figuur, die Ari Boomsma. Ja. Ik, vind, ja, vind ik ga er zo meteen alles over hebben. Voordat we dat gaan doen, heel even effe, effe wat achterstallig onderhoud. Ik zat dus te luisteren naar de radio uh, afgelopen week. Hoe kwam ik ineens dit tegen? De laatste mevrouw op het, uh, op het uh, antwoordapparaat, uh, antwoordapparaat uh, heeft het over vijf uur half zes ochtends. Ik denk dan niet dat ze mijn programma heeft gehoord, want het is van 1 tot 4. Zaterdagnacht. en van 4 tot 7 is mijn collega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 precies. Um, <laughs> wonderlijk. <laughs> dat was, ik dat wat, wat was er nou gebeurd? Want je zat ineens, moest je in een programma moest je, je eigen programma gaan verdedigen? Nou, niet verdedigen. Ik zou eerder zeggen uh, uitleggen. uitleggen. Nou, dat kan ook. Ja, dat maar klaar. de grap is, ja, laat me dit horen. Ja. Maar ik, heb dus, ik ben al weken slecht bij stem. Ja. En ik herken mijn eigen stem niet eens. <laughs> en ik bedoel, als je al zo lang zo'n dit werk doet, dan mag je verwachten. Ja. Zodat dat je opstaat en dat je dat je naar, naar je voeten kijkt, dat je denkt, wat doet die kleine teen daarna ja, wat gek. <laughs> Zo'n beetje dat gevoel. Ja, ja, ja. Nou, dus ik zat wel een soort te luisteren ik was een klacht geweest van iemand die vond seks op de radio met mijn fiets en zo. En <laughs> uh, dus uh, en, toen, en toen hoorde ik jou, nou tot mijn stomme verbazing, het volgende zeggen. En, en hij, is, hij is de braafste, en daar lachen daar ook altijd, hij is de braafste BNN-radiomaker uh, die ik ken. Oh, dat gaat over maar mij. Dat, maar is dat erg? Nou. En dat vind ik hartstikke leuk. Toen vond ik het niet meer zo erg. <laughs> maar, de, maar, de, maar de braafste. Maar dat is goed. Ja. Ja, joh. Oh. Ja, joh. Oké. Okay. Wat. <laughs> ja. Ja. Je bent een beetje Nee, geef niet te lang te grapje. Nee, nee, nee. Maar het is omdat, kijk. Wij hebben hier elke week. Um, dit gesprekje. En dan heb ik altijd een onderwerp. Yeah. En dan heb ik altijd een soort stelling. Yeah. Zoals bijvoorbeeld Porno. Dat uh, was yeah. ook het, het voorbeeld dat ze aanhaalde yeah. in, uh, in, uh, in dit gesprek. Yeah. En dan, is, dan zeg jij nooit van, nou god, ik heb het <laughs> toch laatst verschrikkelijk lopen afrukken op anal Lovers Part 5. Jij bent yeah. gewoon niet die gast. Nee, nee, nee. nee jij ben... Ben... En Dennis ben ik niet. Nee, nee, je bent geen derde storm. Nee. Niemand ook. Nee, verder, het is een Nee, dat is waar. Ja. Maar nee. is dat echt. Ik nee, vind jij is goed. Ik ja, ben juist blij, is dat, een... blij nou, dat jij. Uh... En, daarom, en daarom kwam ik erop. Want ik, had het, ik las dus een interview met Arie Boomsma. En, uh, uh, en die, die is dus altijd vriendelijk. En dan ja. wordt hem ook verwezen. En bij hem wordt ook gezegd. Dat vriendelijkheid, zegt hij. Dat is, dat is geen. Uh, dat was zwakte. vaak. Ja, dat is geen zwakte. Was vaak dat wordt vaak verwarrend met zwakte. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent gewoon vriendelijk ja en uh, en uh, daarom zou ik ik zou wel uh, ik zou wel Ari willen zijn want je wil vrienden. maar je bent nee, toch een vriendelijk ja ja zeker maar dat vind ik dan zo zo mooi aan hem goed, ik vind dat, dat hij mooi. dat allemaal zo mooi wegpraat zeg ja, maar ik vind het heel ongemakkelijk onderwerp Ari Boos. Maar. Ja, waarom heb je daar ah, okay. voor gekozen ik weet dat ik niet meer heb zo dat interview goed. ook gelezen ik weet dat het een interview ja. van uh, in de revue ja maar um, ben je altijd aardig als mens? Kijk, ja. Ik vind het heel waardevol. En als ik hem, uh, als, we, als het interview uh, plaatsvindt... dan vind ik... je bent toch niet altijd aardig? Je bent toch niet altijd in balans? Je bent toch niet altijd begripvol? Je begrijpt het toch niet altijd allemaal? Dat is toch niet zo? Ik persoonlijk of een mens in het algemeen? De mens. De mens, ja. Nee, dat denk ik ook niet. Maar toch denk ik wel... Ja, de, de, ik, uh, Nee, dat denk ik ook niet, nee. Je kunt niet altijd vriendelijk en beschaafd, nou, beleefd... Dat gaat niet. Weet je wanneer mijn dag gemaakt is... Ja. Als Arie Boomsma tijdens het interview maar in één keer een gat in de muur slaat... en zegt verdomme, houd op! En dan scheld wordt met een k. <laughs> ja, <maar dat> gaat <laughs> en, hij nooit En, doen. en, daar, en daarna weer is zijn rol zakt. Ja. Ik zeg zijn rol, dat zijn rol zoals hoe wij hem kennen. Het is natuurlijk geen rol, hij is zichzelf. Ja. Maar zoals de Arie die wij kennen. Wat ik wel leuk vond, ik heb, loop helemaal warm. Ja, leuk onderwerp, Helemaal leuk, ja. ja. <laughs> ik, ga, ik moet dat ook gaan doen gewoon. Ik uh, zag uh, laatst um, een, hele een hele oude aflevering van Spuit en Slikken. Ja. Een stukje daarvan. Met um, uh, toen Sofie nog presenteerde. Dat is echt het begin. Ja. En toen was hij te gast. Toen had hij nog lang haar. Arie ook. En Arie had toen al, een paar jaar terug, met alles geëxperimenteerd. Met GHB. Met coke. Met pado's. Met... En daar was hij heel open over. En dat was best wel een geinig gesprek. Dus ja. het is niet dat hij niet... Zijn verhaal vertelt. Nee, nee. en niet dat hij, hij, is gewoon... niet, hij is niet perfect. Nee, en dat, dat vind ik ook leuk. En ik denk ook dat hij op een bepaalde manier toch een rebel is. Binnen de, de gelovige gemeenschap. Ja, ja, dat denk ik ook. Omdat hij natuurlijk heel erg bezig is met, het, met, het, met, die, met homo's die uit de kast moeten komen. Ja. En hij is heel erg voor openheid daarin en zo. En hij en, heeft uh... een supergeile torso met tatoeages. Ja, ja. het telt. <tie> het telt allemaal. Ik ga eens even kijken wat... Uh... 4-7. Wat, wat Kees. Dankjewel Sarayda. Tot later weer. Hè? Ja, tot ja. volgende week. Ja. Groetjes aan Arie. Dag. Uh, Kees, goedemorgen. hoi Luc. Wat is het nummer dat jij hebt gebeld, jongen? Het nummer dat ik heb gebeld. Ja? Ja, jouw nummer. Ja, dat is 0801 En terwijl jij ja, met. Hij is op de praten, Ik met de redactie te praten. Dus. Ik heb eigenlijk een beetje. Begin van het gesprek gemist. Nou, dat geeft niks. Ik zou zomaar in herhaling kunnen van. Maar Ari is voor mij een. Een soort jezus met al zijn mooie tatoeages en zijn mooie torso. Dat zeggen ze bij de wereldrijde hoor ook altijd. Ja, en dan trekt hij ook altijd weer zijn shirt uit. hè? Tenminste, dat idee heb ik. In mijn hoofd trekt ja, Ari boos maar altijd zijn shirt uit. Ja, daar heeft hij geen moeite mee, nee. nee. Maar hij stond in dat blad van Linda natuurlijk ook met zijn hele Lomo. Ja, mooie tatoeages. Want als ik nog een keer een tatoeage heb, kom je kijken, hè? dan kom jij... Oh ja, uh, dan dat is waar, oké. Ja, We hebben het een keer over je, Het logo maar van ja, je bedrijf wil dat, je toch tatoeëren? Dat, dat komt natuurlijk niet in de buurt, wat Ari doet. Nee. En, uh, maar de naam Ari en Jezus, ja, Ari Jezus. Klinkt toch heel anders? Ja. Met zo, ja. ja. Jezus klinkt dan wel wat, wat meer snoef. Samen of zo. Ja. ja. Maar uh, Ari, Ari, die ligt gewoon een meisje in het publiek uh, bij de Wereld Draait Door. Op met één arm. Ja. Heeft toen dan een tijd op geoefend. Ja. En toen dacht ik, nou dit trekt ze maar niet, weet je wel. Want die wil ook uh, minstens drie keer zo opgelicht worden. Ja. Maar Ja. Nou, dat meisje was ook wel een leuk meisje, ja. die werd even opgelucht ook. Ja. Nou, en toen ging het dus uit met zijn uh, mooie vriendin, waar hij zoveel moeite voor had gedaan. Dat was een soort, ja, ik denk haast, ja, het is een Aziatisch meisje of zo. Mm -hmm. Maar die, ja, die dacht echt van nou, Arie, nou... Uh, Als je andere meisjes ja. gaat optillen, dan uh, bekijk het maar, denkt hij. Ja, ja, dit is wel leuk geweest zo, joh. Ja. ja, dat is wel waar, want dat is natuurlijk nu al een beetje het smetje op, uh, op Arie Boomsma dat ja. hij uh, het uit is met zijn vriendin. Ja. Ja, dat is wel... Uh, ja, maar hij was bij het boekenbal dan zei iemand van ja, Arie ziet er nou niet echt uit of hij zin heeft... Nee, ik ga het niet zeggen, want dat... In een feestje? Nee. dat zijn vijf letters of zo, maar in ieder geval... Arie moet het gewoon weer aanmaken met zijn vriendin en ik hoop dat zijn vriendin dat ook weer doet. Volgens mij doe jij dat ook altijd. Je hebt ook een hele trouwe ras. Ja. Het zou zonde zijn als, als die dominees uh, op deze manier uh, zijn geluk uh, weggooit. Ja. Zo. Nou, ik ben het wel een beetje met je eens. Want ik vind het ook wel, ja. zo, zij horen ook bij elkaar. Ik, ik heb geen idee hoe zijn vriendin eruit ziet. Maar bij Ari ja, Boosma hoort het. Hij, hij heeft daar het, een strijd voor moeten doen. Hij is altijd trouw geweest. Ja. En, nou, ik vind het mooi als mensen er trouw zijn. En, uh, ja, het kan wel eens even misgaan. Ja. Hij, hij kan dan een foutje maken en hij, door zijn populariteit. En dan had hij daarmee een muts op zitten of zo. Ja. Nou, Arie hoeft voor mij geen muts op te zetten, want uh, hij is zonder muts ook... Uh, ja, meer dan mooi eigenlijk. Ja, we zijn mannen, maar vind ik gewoon een mooie Ja, nee, maar daar kun je niet. Dat vind ik ook hoor. bedoel, je kunt wel lullig over doen, maar het is nou helemaal zo. Het is gewoon een mooi event. En ook een goede man op Radio 1, hè? Ja, Dit is de dag, Daddy. Fantastisch altijd, hè? Ja, zeker. Ja, en toen, uh, door de EO, hij, hij deed dingetjes. Ja, dat ging over, die, uh, ik weet nou niet meer welk programma het precies was, dat hij ging doen. Dit is de dag. Maar dat, dat, dat werd niet door de EO gewaardeerd. Oh, nou, toen ja. moest hij naar een andere omroep. Ja. En, uh, en toen was hij daar, en toen zei hij, ja, het voelt als een warme hand op mijn bal. En toen heb ik nog getwitterd, uh, Arie, <laughs> is het nou helemaal handig om dit te zeggen? <laughs> weet je wel. Ja, is toen is hij gewoon wel, ja, weet je wel, ja. ja. Eigenlijk is het een machtige vent, want hij gaat gewoon heel ver... Hij, hij blijft een soort christelijk, wat ik niet ben, maar hij, hij, hij blijft zeg maar, bij wat zijn stijl is. Ja. Nou, en hij zegt gewoon alles wat hij wil, en uh, nou, het is gewoon prachtig, event. ja. Vind echt. ik ook. Alle, aan alle kanten. En ik, dat vind jij ook. Ja, ik ben het, ja, ik ben het helemaal met je eens, en ik, uh, maar ik ben ja. ook wel benieuwd als mensen dat, dat niet vinden, als je ze zegt van nou, ik vind Arie ja, nou, toch wat... Moet je moet maar reageren. Ja, precies. precies En dan ga ik ze wel weer overtuigen van het feit dat Arie wel een coole gast is. Ja, wij vinden hem cool. Wij vinden hem cool. Staat genoteerd 2 tegen 0 op dit moment. Ja, oké. Okay, kom je <laughs> dankjewel, ik wil je Kees. Joei, Hoi. Doei. Doei. Doei. 0801 dat is het telefoonnummer. Als je iets te melden hebt over Arie Booms, Maar Heb je een mening over Arie? Uh, wil je vertellen hoe tof hij is? Of wil je juist vertellen dat je hem niet zo leuk vindt? En uh, je wil laten overtuigen door mij dat hij wel tof is? 0801 I, I the 0801-121.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 Gadi? Gadi? Hallo? Hallo. Jij weet dus niet wie Ari Booms mij is? Ik weet echt niet wie dat moet zijn. Nou ja, hoe kan dat nou? Ari Booms, dat is... Ja, hoe leg je dat nou? Het is een, een jongen en die heeft dus bij de EO gewerkt vroeger. Maar daarvoor uh, zat hij uh, uh, bij Jorin. Was hij uh, uh, omroeper. De eerste mannelijke omroeper van Nederland. En vervolgens... Um, uh, het, is, het is een knappe kerel. En hij stond in een blad. En hij ging ook een programma maken. En dat had te maken met, uh, met homoseksualiteit en dergelijke, geloof ik. En dat vonden ze bij de EO, ja, vonden ze dat wat moeilijk. En toen is hij uh, daar uh, eerst geschorst. En later moest hij daar ook echt weg. En toen is hij naar de KRO gegaan. En daar maakt hij nu programma's... Um, ja, ook, ook, ook over dezelfde onderwerpen en zo. En hij is een heel veelbesproken personage in de Nederlandse media. Maar jij hebt en geen hij, idee. Hij zit nu bij de KRO. Hij zit nu bij de KRO. En hij maakt nu programma's als Uit de Kast. En dat gaat dan over, over jongens in bijvoorbeeld sport, sportclubs en zo... die uit de kast willen komen. qua, qua homo Maar hij is ook een homo dan. Nee, nee. En dat is wel... Oh. Dat, ja, dat is, een, dat is een, een, een, een, een echt een groot misverstand. Want hij is, uh, hij is wel vrij lijfelijk... Um, maar niet, niet, uh, hij is wel hetero. Ja, dus. Maar jij hebt geen ik, idee. Ik, ik hoorde van het onderwerp, is Ari Bones, maar ik dacht is er iemand van Ajax of zo. Of <laughs> nou, het zou wel een sportman kunnen zijn hoor, want het is een sportief type. En hij heeft ook op vrij hoog niveau gebasketbald. Maar, uh, uh, maar, maar voetballen, dat weet ik niet. En hij bokst tegenwoordig. Maar eigenlijk is hij beroemd geworden om die ruil bij de EO. Ja, nou, nee, nee, dat is, te, dat, is, dat is te kort door de bocht, maar uh, het heeft wel geholpen, inderdaad, dat, uh, ja, het heeft wel geholpen. Nee, want die man die ik net sprak, die vroeg dus, van wilt je in de uitzending zeggen, ja, waarvoor als ik hem toch niet ken? Ja, ja, maar, dat is, ja, maar dat, de, de, mijn, mijn verbazing was zo groot dat er überhaupt mensen zijn die Arie maar niet kennen. Ja, maar dat komt omdat ik geen tv heb. Oh, dat lijkt me. Oh, en hij komt dus ook niet op de radio, dus daarom ken ik ja. hem. Nou, was, vroeger was hij op de radio hier, ook op Radio 1. Uh, maar ja, dan, dan weet je natuurlijk niet meteen wie iemand is. Ik bedoel, uh, de, de, je weet niet meteen de naam bij de stem. Nee, maar waarom iemand alleen maar beroemd is om daar een heel programma van te maken? Ja, nou ja, kijk, ja, omdat uh, Arie Boomsma is, is, een, is een gelovig mens. En, uh, en veel mensen vinden hem een soort van ja, wederopstanding van, uh, van uh, Jezus Christus. Wow, maar. Ja, ja, maar dat is echt ja, je, gaat, je, moet dus, je moet echt even op internet zoeken naar fotootjes van Arie ja, Boosma. Ik heb zelfs geen internet. Ik heb echt oh. alleen maar radio. Zal ik een uh, aanzichtkaart een, een, een, een uh, met je opsturen naar je? Voor, uh, ja. <laughs> met een fotootje ja, van ja, Arie dat Boosma. Zou leuk zijn, ja. En dan weet ik zeker dat je denkt... Oh, wat goed dat daar even een uurtje over gebabbeld werd over die jongen. En, en, dan, en dan zou ik toch uh, misschien nog zelfs tv daarvoor aanschappen. <laughs> misschien wel. Ik denk, het wel. Ik, uh, ik denk het wel. Oh, dat zou leuk zijn dan... Dan blijf ik even hangen, dan geef ik mijn adres toe. Heel goed, blijf, blijf even hangen. Dan, uh, dan schrijf wij je adres op, inderdaad. En dan, en dan blijf uh, ik gewoon luisteren. Misschien vind ik het toch wel interessant. Precies, toch? en dan bellen we misschien <laughs> volgende week of, of een weekje later. Dan bellen we nog wel eventjes. Oké, okay, hartstikke bedankt. Oké, okay, dankjewel. Okay. Hè. Dag Radi. Uh, doei, doei, doei. doei. Oh, Frank, jij kent, jij kent Arie Boomsma toch wel, toch? Ja, absoluut. Ja, gelukkig. Ik vind het wel een coole dude. Een coole dude, toch? Ja, vooral, want ik, ik, jij vertelde heel trots... Ik ga het een uur lang over Ari Boomsma hebben. Yeah. Ik had zoiets van, oké. Okay. En toen dacht ik aan hem, aan zijn tatoeages. Het is al heel even voorbij gekomen. Ja. Ik ben ook een tatoeageman, ik zit ook onder. Ja. En hij zit echt onder. Want en heel ik... even voor de webcam mensen ja. die, die meekijken op Radio1.nl. Moet ik dat even ja, je moet even, doe, Nee, ja, niet, jezelf doe even een Ari Boomsmaatje, hoor. Even de shirtje zakt. tegen, dan ga je. <laughs> Leuk hè, zo. Je blouse zo in één keer. <laughs> ja. Heeft hij hem? Ja, ik denk het wel. Heeft ja, mijn trots Ja, wel, staat erop. Hoor. Ja, mooi met uh, met stekers en bloemetjes. En, en, de uh, en de muzieknoten. Ja. ja. Nee, maar dat is heel tof, want ik heb een paar fotootjes van hem opgezocht ook nog. Ja. Om er nog even een beter beeld erbij te krijgen. Zijn armen zitten dus vol met kruisen en zo, dus daarom past het heel goed bij Pasen. Mm -hmm. En op zijn rug heeft hij echt een enorm ding. Die is heel gaaf, hè? Dat is heel tof. Dat is een, een, een, een, ja, een, een ridder op een paard. Of denk je dat het nog meer... Het, is het iets, ik? Is dit hem wel? Want ik dacht altijd dat het een draak was, joh. Ja, dit is hem wel. Ja? Ik dacht altijd dat hij een draak op zijn rug had. Hey, het is een draak. Ja. Oh, het is ook een draak. Oh, ja. Maar dat is het mooie van een tatoeage bij Arie Boomsma. Dat je dus niet precies ziet wat het is. Ik pak er nog even een andere bij, ja, hoor. Ja, dat is goed. Kijk, ja, ja, het is, ja je het had is gelijk. Het ja, ja. zijn er toch veel foto's van Arie Boomsma met zijn shirt omhoog? Ja. Uittrekt. Zal ik hem ook even uittrekken? Ja, doe allemaal? maar. Doe maar. Ja. Even, dan komt het ervan af. Ja. Ik niet, hoor. Ik ben... Uh... Oh. Ja, happy day. Nee. Dat kan allemaal. Anders. Ari Boomsma, dat is Maar heerlijk. ik heb ook wel het kapsel van Ari Boomsma, weet je. Ja. Althans, ik weet niet nee, hoe het je nu je is. Zegt, ik ben wel een beetje een Ari Boomsma. Misschien is het wel een voorbeeld. Nee, Ari Boomsma, ik vind het terecht dat jij nog... 37 minuten gaat besteden aan deze beste man. Ja. Wacht blijf even, uh, blijf even zitten. Frank. Hallo, lijn 6. Goeiedag. Hallo. Nou, dat niet joh. Je heeft niks met Arie Bomsma, te maken. Dat denk ik. denk ik, ja. Nou, bel dan niet, denk ik, vraag ik me af. Maar, uh, uh, uh, maar jij bent dus echt. Jij vindt Arie Bomsma goed ja. en leuk vanwege zijn tatoeage. Ja, en ik vind het een knappe man. Ja. En uh, als ik dan toch tv kijk, kijk ik het liever wel een knappe man. Nee, ja. hey, maar hij heeft wel iets. Hij heeft altijd wel, dan heeft hij weer zijn haar. Zo dan denk ik, hé, hey, vet. Zou ik ook misschien wel kunnen doen. Of dan heeft hij weer. Een, een dingetje, een, een gek jasje of zo. Ja. En ik denk hé vet, niet dat ik het zou willen... maar ik vind wel, hij doet wel echt zijn eigen ding. Ik, maar, ik moest vroeger moest ik, altijd, uh, uh, moest ik altijd naar de NCV in, in, uh, tussen de middag... voor een, voor een klein blokje in, uh, in lunch, in het programma Lunch. En daarvoor uh, zat, dan, zat toen altijd Dit is de Dag. Dat was ja. de oude programmering. Ja. En Ari deed dat dan altijd... En, uh, en ik heb Arie nooit, heb ik, nooit dat was, dat moest, ik was toen net, was ik, dan was ik altijd heel druk als dit is de dag was afgelopen, ja. dus ik had nooit echt tijd. Maar dan kwam Arie naar buiten, die studio uitlopen, en dan dacht je echt van jezus. Het is een verschijning. Een, nee, het is, maar grote, grote kerel. Lang Heer breed. Ja. ja. En uh, ja, zeker. En toen dacht ik altijd al van jezus, dat is echt. Uh... En hij is dus 37, hè? Las ik in een interview. Niet? 37 jaar echt? Ja. Oh, nou, voor mij is hij zo 21 ja, hoor. Gebleven. Ja, voor mijn gevoel ook. Arie Boomsma, dat is het onderwerp van vannacht. Um, uh, wil je daarover meepraten? Heb je een mening over Arie Boomsma? Ja, heb je, weet ik zeker. 0801121. 0801121. Do you want to go to the plage with me? I'm going down. down. It's mine. dan is het wel deze van Crystal Fighters en Pludge. Ik zat dus in de tuin, lekker, uh, aan, een, uh, aan een bie... Oh, er zit nog een heel verhaal voor. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Wil je eerst het verhaal over Arie Boomsma horen? Of zo ook eerst de inleiding? Eerste inleiding. Inleiding ja. natuurlijk. Um, gisteren werd, werd, werd mijn vriendin gebeld door, de, door, door haar vader... of we uh, mee wilden uh, gaan uh, mountainbiken. Want we hebben, ik heb een mountainbike, mijn vriendin ook. En uh, haar vader ook. Dus toen dachten wij, nou waarom niet? Leuk. Dus toen zijn we om uh, twee uur zijn we gaan mountainbiken. Hier in de Laag Vuurse, vlakbij Hilversum. Heb je een heel parcours met uh, MTB. Uh, dingen en zo. met boomstronken en weet ik veel wat MTB ja zo heet dat toch mountain bike trek nog iets of zo volgens mij heet het MTB en dan, uh, maar dan ga je dus echt en dan ga je hard door die bossen heen en dan uh, stuit je je zo door uh, het is echt heftig sport dus ik heb helemaal spierpijn nu hier en hier dus ja. ik, dus bij mijn Ari maar spieren is dat ja, ja, ja. wat hij daar heeft getraind dat heb ik dan niet en uh, uh, uh, uh, maar het is dus, dus heel hard gesport echt gewoon getraind toen had ik een hongerklopje wat ik blij dat ik thuis was, kon ik, uh, kon ik even wat drinken. En toen zaten we lekker aan een, aan een biertje en een wijntje in de achtertuin bij te komen. En toen kwam het gesprek zoals dat gaat op Arie Boomsma. En uh, toen zei dus mijn vriendin... Ik vind Jan Kooijman leuker dan Arie Boomsma. Ja. Nee! Ja, dat zei ik ook. Nee, wat doe je nou? Je bent, niet, je bent niet goed bij je hoofd, dacht ik. Wat vindt ze leuk aan Jan Kooijman? Ja, ik zei ook. Jongen, Jan Kooijman is een gladjakker en Arie Boomsma is, is cool. Maar zij vond, zij vond dus Jan Koorman leuker. Want dat was een schatje en ik vond het er zo. en zo. Maar zij vond Jan Koorman echt leuker dan Arie Booms. Maar ik mag aan jouw reactie. Jij bent, vindt Arie Boomsma leuker dan Jan Koorman. Ja, maar ik vind ze allebei niet heel leuk, hoor. Ik ben niet echt een uh, groot fan. Why not? Nou ja, Jan koorman moet daarover beginnen. Nou nee, laten we het alsjeblieft niet over Jan Koorman even nee. nee, Nee, ja, ik vind Arie maar altijd zo... Uh, hij... Loopt, hij legt het er altijd zo dik bovenop van... ja, ik ben een christen, maar ik ben niet een standaard christen. Want ik ben wel heel cool. Ja, ja. En, en dat vind ik dan altijd een beetje... ja, hm. ja. Je vindt het een beetje uh, dat hij aan het bekeren is of zo? Of dat hij, uh... Nee, dat hij gewoon zo ermee te koop loopt dat hij heel cool is of zo. Ja, ja. Ja. Da dat hij... ja ja, ja, ja. ja. ja. Dus nee, ik snap wel dat... al een beetje wat je bedoelt hoor, ik kom natuurlijk maar... maar, maar dat zou hij niet dat... aan het standaard beeld voldoet, Ja, maar. en dat, dat wil ik... hij heel graag vertellen. Precies. Oké, okay. even kijken wat, uh, wat, wat Rick daarvan wint. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hallo, we hebben het over Arie Boomsma. Je hebt gebeld met 0801121 Jouw mening over Arie graag? Ja, mening, mening. Nou, intuïtief gevoel uh, ja, ja. was mij een beetje bevreemde altijd was het feit dat hij beweerde dat hij altijd maar met één meisje naar bed was geweest in zijn hele leven. Ja, dat is uh, inmiddels zijn ex. Zijn ex, dat ja. Hoor ik dus net pas voor het eerst. Ja, ja, ja, die is, dat, is, dat is nu een maand of acht, is dat, uh, is dat uit. Een maand of acht al even? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, je ziet het niet aan hem, maar... maar nee, maar, nee. nee nou, ik, ik, ik, ik acht het niet onmogelijk, maar dat, dat is maar een... Dat is wel heel weinig, hè, voor iemand van 37. Dat vind ik ook, ja. Hè. En met zijn... Uh, mij, ja is de mogelijkheid, de possibiliteit existeert, dat hij zelf uit de kast gaat komen, denk ik wel eens. Denk je dat? Ja. Maar, en, en waar, waarom dan? Waarom, waarom denk je dat? Nou, omdat ik, ja, het is gevoelsmatig, van, als iemand zo, uh, hij is een zeer aantrekkelijke man volgens mij, als je hmm. vrouw bent. Denk ik. Ja, lijkt mij ik wel. Ik ben geen, ik ben een hetero man. Wacht, ik vraag het even, Nieke, aantrekkelijk, Arie Boomsma. Ja mooi, ja. ja, mooi lichaam. Ja, mooi lichaam. Ja. En hij is open. Ja. Vriendelijk. Ik kan me voorstellen dat je als vrouw dat, dat uh, prettig vindt. Ja. Dat um, kan ik me niet voorstellen. Dat je, ja, je moet, of je moet zo christelijk... Geïndoctrineerd zijn dat je dat inderdaad volhoudt. Ja, want zou het niet zo, zo kunnen zijn dat. dat, dat uh, want ik, ik vind het ook wonderlijk hoor, ik kan me het ook bijna niet voorstellen. Maar zou je het niet zo kunnen zijn dat. dat uitgerekend Arie Boomsma, die, die juist die ene persoon is die dat wel vol kan houden. Die dus, ja, weet ik veel, gewoon dat, dat per se wil uh, voor die ene waarde gaan, uh, et cetera. En, en dat dan ook doet omdat hij dat nou eenmaal kan, omdat hij Arie Boomsma is? <lacht> Omdat ja, alsof het een soort uh, nieuwe Jezus Christus is. Ja. Voilà. Ja, uh, nee, het, ja, ik heb er een beetje een dubbel, een vrevel uh, gevoel over in, intuïtief. Ik, ik, ik acht het niet onmogelijk dat hij eigenlijk. Misschien is die vriendin wel een achtergrondsdiener geweest, en dat hij toch gewoon uh, zelf had te Ja, kwam. ja dat, dat, dat het een soort van uh, uh, dekmantel was eigenlijk. Het zou mogelijk kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is. Nee. Ik weet het ook niet. Nu wordt er, maar... nu wordt, nu wordt er veel uh, gespeculeerd uh, daarover. En ik las toevallig een interview met hem uh, ter voorbereiding op, dit, uh, op deze uitzending. En uh, daarin zei hij ook van ja, ik, als, ik, als, ik, als, ik, als ik homo zou zijn, dan zou ik echt wel uit de kast komen. Want de, bedoel, de, de, hij kon, zegt hij zelf, geen enkele reden bedenken waarom hij uh, niet uit de kast zou komen. Wat, wat volgens mij prima is er inderdaad om uh, uh, um te doen. Nou, het is het wel opvallend dat hij specifiek een programma presenteert... Die, uh, dan uit elkaar, waar komt die drive dan vandaan? Ik bedoel, ik zou dat zelf... Ja, ja, waarom, waarom wil je het er per se continu over hebben... Uh, ja. als, je toch, als je toch verder weinig mee te maken hebt? Ja, dat heb ik dan... Ja, goed, Maar dat kan ook zijn, dat is een heel andere spoor natuurlijk... dat uh, in zijn mediacarrière dat, dat dat op zijn pad komt. Dat, dat kan ook. Ja. Maar ah. uh, ja, het is puur een soort uh, vaag gevoel. Hmm. Uh, ik weet niet, uh, ik, uh, ik wilde ook niet uh, verder, uh, hoe noem je dat? Een, uh... Op ingaan. Nou ja, ik wil niet, uh, niet, niet een statement van maken. Nee, ma nee, ma ma maar is ook gewoon... de... nee, maar dat mag ook. Ik bedoel, ja, ja, God, ja ik, ik, uh, uh, uh, ik denk het zelf niet, maar, uh, maar ik snap wel waar uh, de suggestie vandaan komt. Ja, precies. Ja. Nou, Erik, hey dank voor je verhaal. En, okay. uh, en, uh, en nog een fijne nacht en een goede paas. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Dag. Hoi. Um, Lieke. Ja? Jan Kooijman, daar hadden we het al even over. Hè. Die, die, die, sorry, het zit heel erg in mijn hoofd dat Jan Kooijman beter zou zijn dan Arie Boomsma. Ik denk wel dat hij eerder uit de kast zou komen. Ja, dat denk <laughs> ik ook inderdaad, ja. de, de, de, de, de, Mensen vinden soms Arie Boomsma ook niet leuk omdat hij zo gezapig praat. Die stem. Hij is zo... Intelligent en het lijkt wel alsof dat elke regel die hij zegt, dat hij daarover nadenkt. Heb jij dat mm -hmm. ook? Ja, ja, ja, maar dat is misschien dat irritante wat ik ook heb met van hij doet zich zo ja, zo niet standaard voor of zo hmm, een beetje te goed is eigenlijk. Ja, ja. Ik, heb, ik heb nu, ik heb, uh, ik heb Henny Akkermans aan de lijn. Henny, goeiemorgen. Oh, wacht even, ik ga je wat zachter zetten. Ja, dat is goed. Hoor je, me? ik hoor je luid en duidelijk. Nou, ik ken. Uh... In zoverre Arie Boomsma, dat hij bij de EO werkte. Ja. En toen uh, uh, een heb geflikt en toen weer terug bij de EO. Ja. En toen heeft hij weer wat anders gedaan. En op de televisie zag je allemaal beelden, weet je wel. Mm -hmm. En toen moest en hij weg. En dan kwam hij uh, met een gozer op Nederland 3. Ja. En ik wil dus weten hoe dat daar zit. Wat? Is die nou? Of is die ho? <laughs> ah, ik denk, ik weet zeker dat hij is. Want ik, ik bedoel, uh, um, wat, wat Rick ook net zei... Volgens mij is die gozer helemaal gek van een vrouw. Ja, dat denk ik ook. En, en van zijn ex, want dat stond ook in uh, het, het, het, het interview wat ik heb gelezen met hem. Ja, lieverd, dat leek ik al. Maar ja, dat kom, ik kom net weer de gebroken binnen uit het ziekenhuis. Oh ja, ja. Dat is te vervelend. Ja, joh, uh, het is toch al afgelukkig. Oh, oké. Okay. Maar dan kon je je haar niet lossen, begrijp je? Ja, ja, ja. Wow. Dat is vervelend. Nou, we gaan verder over. Booms. Ja, eh, precies, Booms. Wat vind je, wat vind je zelf van Arie Booms, Aantrekkelijke man? Ja, aantrekkelijk. Eh, ik vind hem wel aantrekkelijk, maar mij mijn type wezen. Nee, wa wa waarom niet dan? Te, te, te, te, Ah, ik heb een vent. Ja, nee, ja dat, maar, en als je die kunt vergelijken zeg maar uh, op de schaal van Arie Boomsma, en dan is ja, Arie Boomsma 10 en... 63 is bijna. Uh, ja, ja daar kun je niet meer vergelijken, dat is ook zo. Nee. Maar je kunt ook weinig Ik mensen bedoel, vergelijken. Ik mijn zoon is 43. Ja. En dat was ook een aantrekkelijke vind. Ja. Maar ik vind haar een aantrekkelijke vind. Ja. Hij heeft mooie ogen, leuke haar. Ik vind het echt verspetter. Ja. Nou, dat is het ook zeker. Maar het is toch. Het is, toch, uh, is het dan dat het je type niet zou zijn uh, omdat, uh, omdat hij te, te, misschien te mannelijk is of zo of uh, te te een Hij is een grote Ja. En? Hij valt de vrouwen. Gaan ja. we bellen maar. Ja. Echt? Ja. En je mag wel terugbellen. Nou, dat, uh, ik ik ga dubbelchecken en dan ga ik dat doen. <laughs> Ja, maar ik heb een geheim nummer. Oh, nee. Ja, dan kan ik ook niet terug hè, niet. Ja, je mag het wel noteren. Oh ja, nou, dan misschien dan doet Rick dat zo meteen nog eventjes van de, van de regie. Yes? Ja, als je wel zo'n wees Oké. Okay. dankjewel je wel, hè. Joes. En succes met je been. Ja, joh, gaat wel weer. Oh, gelukkig, gelukkig. Doeg! Doe. Doeg. doeg! Doeg! Nee, tot ziens, hè. Hé? Hey? Tot ziens. Ja, tot ziens wie het wordt. hè? Ja. zullen we zo meteen nog even een kwartiertje doorpraten over Arie Boomsma? Omdat jij het zo graag wil. Yes! 0800 1121. dat is het telefoonnummer. 0800 1121. 0800 1121. ik kan het niet vaak genoeg zeggen. We hebben het deze hele nacht over Arie Boomsma. ...deze nacht over Arie Boomsma. En de uh, telefoon staat rood gloeiend. Als je mee wilt praten, dan kan dat via 0800 1121. Eens even kijken hoor, wat Theo te melden heeft. Theo, goedemorgen. Goedemorgen, met Theo van Zellen met Amstelveen. Hallo. Ik luister met belangstelling naar het programma over Arie Boomsma. Ik ben een man van 67... Ja. En ik ben homo, ik hou mijn hele leven ook al van mannen. Mm -hmm. Maar ik wilde allereerst zeggen dat de tatoeage op de rug van Arie Booms van Sint-Joris en de draak is. Oh, kijk aan. Dus dat is ook een, een, een christelijke uh, tatoeage? Dat is het patroon van de padvinders. Kijk, oh. Sint-Joris heeft toen ooit een maagd gered. Een draak moest elk jaar een maagd hebben. En Sint-Joris heeft die draak toen bestreden en... Uh, Vandaar dat dat zo'n bekend figuur is in Joris en de Draak. Aha. Nou, Ten tweede wil ik graag opmerken wat ik mis in het programma. Dat is het woord biseksualiteit. Ja. Waarom maken mensen zich altijd zo druk over het feit of iemand homo of hetero is? Er zijn zoveel variaties daar nog tussen. Ik ga mijn hele leven ga ik om met mannen die biseksueel zijn. Dat is voor sommigen een groot probleem en voor anderen een groot goed. Het is namelijk zo, waarom zou je niet al van allebei kunnen houden? Ik zeg het altijd maar zo, als je negen keer iets leuks met een vrouw hebt gehad... en de tiende keer iets met de man, dan kan dat de kerst op de taart zijn in iemands seksualiteit. Ja. Ik vind dat uiterst belangrijk, er is heel weinig aandacht voor omdat het een taboe is. Ja. Wij gaan er namelijk van uit dat dat niet kan in onze moderne maatschappij. Terwijl het maar eigenlijk best wel logisch is moet eigenlijk. Je weten ja. hoeveel mensen biseksueel zijn. Ja. Het stikt ervan. Ja. Als ze op een bepaalde dag allemaal een rode stip op hun voorhoofd zouden krijgen, nou de maatschappij zou rood zien van de rode stippen. Ja. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. En daar wil ik graag een lans voor breken, voor het begrip biseksualiteit. Omdat dat toch wel iets is wat eigenlijk nooit ter sprake komt. Omdat wij daar geen raad mee weten. Nee, nou, dat, wil, uh, godzijdank, Ja, op anderen niet. Ja, nou, dat is goed, goed dat je het even noemt. Want dat, is, dat zou inderdaad kunnen. Ja. Maar nu denk ik zelf, bij, in het geval van Arie Boomsma... dat ook als hij bi zou zijn, dat hij, dat, gewoon, dat, hij, dat hij daar nul problemen mee zou hebben. Hij misschien wel, maar de maatschappij zal het niet accepteren. Ja. Het is het bekende gezegd die je eet van twee walletjes. Ja. ja het, de bekende grammofoonplaat Al nagelang draai je hem om en zo. Ik vind dat erg, erg discriminerend. Ja. Heb je er zelf, uh, zelf uh, moeite mee gehad om uit de kast te komen? Nee, nee. Nee, nee. nee absoluut niet. Behalve natuurlijk de kerk, de Rooms-Katholieke kerk en ja. mijn ouders. Hmm. Dus um, de Rooms-Katholieke kerk heb ik natuurlijk uiteraard de rug toegekeerd. Ja. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik ook vele leuke contacten gehad heb... met werkers in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus wat dat betreft is het van allemaal. En ook daar zitten mensen bij die biseksueel zijn. En um, uh, uh, zo'n zo jongen als Arie Boomsma, he, die, is dan, uh, die is dan heel erg gelovig. Ja. De, vind jij dat hij daar echt te, te veel mee bezig is? Dat hij dat te veel uitdraagt? Uh, nee, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Wij zijn allemaal door een schepper gemaakt... En nogmaals, ik heb mijn geloof aan de wilgen gehangen... Maar boven een geloofgemeenschap staat altijd een schepper. En wanneer een schepper gewild heeft dat iemand... of als homo, hetero of biseksueel op de wereld is gezet... dan moet men dat accepteren. En als men daar een geloof bij wil kiezen... moet men dat helemaal zelf doen. Ik wou dat een hoop mensen waren als Arie Boomsma. Ja, nou, ik dat... dat... Hem. Hij staat bijna in alle tijdschriften. Ik spaar ze ook. Ik vind het heerlijk omdat hij die combinatie zonder storend te zijn zonder uh, uh, de seks op de voorgrond te zetten. Nou, wat mij betreft mag hij vandaag nog langskomen. Ik zou graag een gesprek met hem willen ja, hebben. Ja, en dat is ook het mooie inderdaad. Want hij is dus, uh, ik bedoel, het is een knappe vent. Ja. Maar het is ook een, uh, uh, een intelligente kerel. Die, die gewoon, die, waar je eerder denkt, van, nou, ik zou eigenlijk wel eens even gewoon een, een, een goed gesprek over... nou, noem ja. bijvoorbeeld Joris en de draak met hem, met hem willen hebben. Gewoon, ja. Of oh, over ja, hoe hij in het leven meen. staat. Als ik u in het wild tegen zou komen, zou ik daar uh, zeker over beginnen. Ja. Hij is een paar jaar geleden namelijk ook de woordvoerder geweest... van dat flatgebouw op het Bos- en Lommenplein... dat toen ingesto bijna ingestort was, oh? boven die parkeerplaats. Ja, ja, ja wat... zijn toen uh, meer dan 100 mensen zijn toen geëvacueerd. Ja. En zo is hij eigenlijk in het journaal eh, bij het gewone volk bekend geworden. Echt waar? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, absoluut. Oh ja, ik volg hem. Ik, ik vind het prachtig. hoor. nogmaals, ik, eh, ja, ik zou me graag in het echt willen ontmoeten, hoor. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft. Maar in godsnaam, laten mensen aan biseksualiteit denken... en daar ook goed mee omgaan en die mensen niet discrimineren. Ik vind het mooi gesproken, Theo. Dank je wel ja, voor je verhaal. Goedemorgen. Fijne paas nog, hè. Dank je vanzelf. <gacht> Dag. We hebben het over Arie Boomsma deze nacht, 0801 121 0801 Ik heb een beetje die, uh, uh, zo'n wereld met allemaal rode stippen in mijn hoofd. Ja. <laughs> een soort uh, lieve overal. Uh. In India ja, moet je dan zijn. Ja, precies ja. Het zou wel raar zijn als iedereen die bier een rode stip heeft. Maar ik denk wel dat Theo gelijk had. Ja, maar ik denk ook dat je die stippen, dat kan je niet doen. Want niet iedereen weet het ook, zeg maar, van zichzelf. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Denk je dat Arie het nog niet weet? Jawel, die weet het wel. Ah, ja, weet het wel. Die ja, weet het, we, precies ja, hoe die in elkaar die, Dat gaat. denk ik ook, dat denk ik ook. Als jij zou kunnen kiezen, hè? Uh, tussen, uh, uh, nou, gewoon tussen alle gespreksonderwerpen... Waar zou je het dan eens een keer met Arie over willen hebben? Mag ik daar even over nadenken? Ja? Nee, ik nu ineens. Uh, nou, dat af. weet ik niet. Ja, want ik zou wel. Ik zou wel graag met hem gewoon. Een, een serieus politiek gesprek willen hebben. Ik denk namelijk dat hij heel veel weet over politiek. En dat, dat ik, want ik vind het nogal moeilijk om, om soms te kiezen. Van hé, hey, waar moet ik eigenlijk op stemmen bijvoorbeeld? En ik denk als ik even vier, vijf minuutjes met Arie babbel. Misschien wel een kwartiertje. Hè? Mm -hmm. hè? Als God het wil. Dan, uh, dan, dan denk ik dat, dat hij wel mij. Dat hij zegt van nou je kunt dat kiezen, en dat kiezen en daarom en daarom. En dat hij niet gaat zeggen wat je moet kiezen. Maar dat je het, dat als, je het gesprek, ja, dat, als je het gesprek hebt gehad. Dat je het dan wel weet. Ja, nee, ik zou het wel over uh, uh, een beetje, ja, hoe heet dat, psychologisch, over aangeboren of aangeleerd. Dat vind ik al interessant. Ik yeah. denk dat het, want dat is iets wat ik altijd heel leuk vind om over, te, over na te denken. En yeah. ik denk dat hij inderdaad wel... En wat een aangeboren aangeleerd? Nou, of, uh, of je karakter trekken, of je talenten, of dat aangeboren oh, is of aangeleerd. Ja, dat ja, ja. vind ik Kijk, dat en, heel interessant. Ja, en dat zijn dus van die onderwerpen waar je dus met Ari Booms van fantastisch over zou kunnen hebben. <laughs> ja. Denk er. Zometeen nog een uh, laatste rondje van um, Ari Booms. Maar wil je nog meepraten? Dat kan. 0801121. 121 Rick, die zit achter de regiestoel. En die maakt je helemaal gek als je nu gaat bellen met 0801121. een prachtige live versie in BNN Today afgelopen maandag... Uh, hier in de studio van Radio 1. En het was voor het eerst dat ze het akoestisch speelden. Nou, dan denk je misschien, ja, uh, waarom heb je dat liedje dan niet gedraaid? Nou, ik, ik uh, draaide het de verkeerde, want ik wilde inderdaad de live versie. En toen zei Lieke, wat zei je ook alweer? Ik zei, volgens mij is dit niet de live versie. Precies, en toen oh, zei ik, Oh, dat, klopt, uh, ja. en toen zei ik, ach, de beste kan, kan, nee, nou moet ik het wel goed zeggen. Ja. Het kan de beste overkomen, het zou Arie Pooms maar ook kunnen gebeuren. Precies dat is het onderwerp van deze nacht, Arie Boomsma. Heb je er een mening over? Laat het weten via 0800 1121. Goedemorgen, Rie. Ja, jezus. Ik wil even zeggen dat ik er maar één woord voor heb voor Arie. En dat is Arie Bombari. <laughs> Arie Ari Bombari? Arie is, Bombari. Er is niets echt. Aan die man. <laughs> en bovendien ja, wordt hij al ouder ook. Dat gezicht dat is hard en ja. akelig. En hij doet en hij. Dat wil ik ook weer met, met je programma. Mm -hmm. Ja hoor, dat is koren op zijn molen. Maar dat juist dat hij ouder wordt, die rimpels, die liggen dan precies op de goede plek, vind ik. Nee, nee, nee, hm. dat is het niet. Dat is, het is hard, dat gezicht. Maar. Hard. Drie, sorry. Ja. Maar je zo kunt... denk ik erover. Ja, maar, ja, maar dat is, dit is Arie Booms, maar die heeft toch geen hard gezicht? Ja. V vind je echt dat hij een hard gezicht heeft? Ja. Als hij even niet lacht, moet je maar erop letten. Huh. Nee, het is de, ik, uh, nee, het is mijn man, niks. Jeetje. Ik, nee, uh, het is... ik vind er nogal wat. Ja, nou, het is echt waar. Ja. Ik, uh, ik draai hem vlug weg, hoor. En heb je het wel eens met, uh, met, uh, met familie, vrienden, kennissen over, Arie Boomsma? En, en ja. denken die er ook zo over? Ja, nou ja, heel veel wel, ja. En, het spijt me wel, maar dat, uh, nee. Want ik had dus echt in mijn hoofd dat, dat eigenlijk... Uh, iedereen Arie Boomsma wel min of meer leuk zou vinden. Wel, nee, ik word er niet goed van, die man. Om echt, Nee. Je gelooft hem niet of zo. Nee, hij, hij doet alles om in de picture te komen. Ja, maar dat, maar, het maar dat is misschien omdat hij het, het, uh, wil vertellen, het goede woord wil vertellen. Ach, en, wel nee, man. Nee. Hou op. Hou op. Oeh. Sorry, nee, ik heb er geen goed woord voor over. Nee, ik merk het. Ja. Ja. Ari Bombari. Ari Bombari, dat is hij. En iedereen trapt erin. Ja. Kijk eens, kijk eens. En hij heeft een goede zier mee. Hij kan overal bij de wereld draait door aanschuiven... en daar aanschuiven. Oh, jakkers, nee, ik draai hem weg. Het is mijn vriendje niet. En, ik en, um, en, bedoel, even los van zijn karakter... en uh, hoe hij eruit ziet... Op zijn gezicht naden, want eh, bedoeld, het is vent. Ja, ik perfecte hou vet. al helemaal niet van knappe mannen. Nee? Nee. Ik heb liever een echte man. Nee, hij is niet echt. Een soort Barbie vind je hem. Hm? Een soort, soort Barbie vind je hem. Juist. Maar wel een perfecte o, Barbie. Oh, het zien? Nee, nee, hm. sorry. Nee. Nou, Rie, voor Dorie. Ja, is jammer voor hem. Ja, het is jammer voor, ja, ja, het is het jammer. Jammer voor jullie. Ja. Kijk, in al die aandacht, daar staat hij beter. Nou, dat is heerlijk hoor. Ja. Nou, ik vind dat die het niet waard is. Ik heb het maar eens over een echte man. Dan bel ik weer. Oké. Okay. Oké. Okay. Dankjewel, Rie. Dag. Dag. <coughs> yeah. I wanna do bad things with you. I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things. Je ook uh, dit soort liedjes gewoon kunt draaien. Jace Everett en Bad Things. Het is de titelsong van de serie True Blood. Zometeen in het tweede uur van 4-7 een nieuwe Nerd Talk. En Mark de Hond, die kraakt onze playlist in Crack the Playlist. Nu eerst het nieuws. En het nieuws wordt heel mooi voorgelezen door, ik meen, Juri Stubeniski. Daar gaat hij. 3, 2, 1.